was de tweede keer in een week tijd dat Israël Syrische doelen aanviel. De regering in Jeruzalem had al eerder laten weten in te grijpen... zodra er in Syrië wapens richting Libanon worden vervoerd. Het weer. Zonnig en droog. middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Op de stranden is het door wind van de zee iets minder warm. Morgen loopt de temperatuur in het binnenland op tot maximaal 24 graden. Dinsdag opnieuw warm, maar aan het einde van de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. We ah, je verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A1 dicht van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit Markelo en de afrit Reizen, 4 kilometer. De rijbaan is dicht, maar de vluchtstrook is nog wel open. Dus je kunt er met enige moeite nog wel langs. Op de A4 Amsterdam Den Haag een korte file tussen Dorp en Leidsendam, 2 kilometer. En op de A12 Arnhem Utrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is weer vrij, de file lost langzaam op. Tussen Knoop het Grijzoord en de afrit Wageningen staat nu nog 2 kilometer.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 4 minuten over 3 op deze zondagmiddag. Het voetbal zit er allemaal al op, maar er is natuurlijk ook gewoon een andere sport. Bijvoorbeeld hockey Amsterdam, Oranje-Zwart, Gerard de Groot. Ja, om de playoffs te halen is Amsterdam afhankelijk natuurlijk van het duel Laren-Kampong. Het doelpuntenverschil was zeven treffers in het nadeel van Amsterdam ten opzichte van Kampong. Kampong moet dan in ieder geval verliezen. Nou, dat zit er niet in, hoor, tegen Laren. Na een kwartier is het daar 0-2. Amsterdam zelf is wel langs zij gekomen tegen Oranje Zwart via Valentijn Verga. een prachtig doelpunt, maar het haalt allemaal niet zoveel uit... als je weet dat Laren inmiddels al met 2-0 achter staat tegen Kampong. Komend uur natuurlijk ook het wielrennen, de Giro d'Italia. De tweede etappe, maar vooral heel veel reacties op al die negen wedstrijden die al gespeeld zijn in de 33e ronde van de Eredivisie. Met extra veel aandacht natuurlijk voor Amsterdam, de 32e landstitel van Ajax. De toto, niet de Toto uitslagen, maar die oude band met de Rosanne. Ajax is uh, zojuist voor de 32e keer kampioen van Nederland geworden. Ajax versloeg Willem II met 5-0 in de arena. Het feest is daar nog altijd aan de gang en gaat nog een tijdje door... Daar in de buurt van de arena. En Edwin Cornelissen was op zoek naar feestvirus En tussen alle denen vond hij ook nog een fin. Niklas, mooi daar hangt hij. De medaille om, uh, om je hals. Uh, ja, Daar doe je het allemaal voor natuurlijk, en die schaal. Ja, klopt. Hij uh, ja, is de beste... Wat kan gebeuren dit seizoen? Ik kom naar Ajax, ik wil kampioen worden en ik ben kampioen met deze ploeg. en uh, Juist ja, te, te, te danken voor uh, de technische staf en de hele ploeg. Uh, ja, het ging af en toe moeizaam, maar we hebben de vertrouwen het uh, hele seizoen gehouden en dat was belangrijk. Precies, want vooraf werd er wel gezegd, ja, Ajax was een hoop kwaliteit ook wel weer kwijtgeraakt, dus het was wel een echte uitdaging. Ja, klopt. De PSV was natuurlijk op papier heel sterk en uh, zeker de favoriet in uh, veel mensen's ogen. En uh, ze begonnen heel goed, uh, maar wij... Ajax eindigt weer het derde seizoen op de rij, heel goed. Wat is dan het geheim van Ajax, dat het toch steeds weer lukt nu? Ik denk de rust. Normaal gesproken bij Ajax is het niet zo rustig. Maar de laatste jaren, ik denk van de trainer, de technische staf. De rust bleef en de filosofie. Wij geloven in onze positiespel en dat het zo goed komt. Want Frank de Boer laat zich ook niet echt gek maken, hè? Nee, precies. En dat is heel belangrijk. Want we stonden wel acht punten achter, volgens mij. En, en, en dan moet je rustig blijven. En, en ja, het is echt top... En ja, ja ik, uh, ik hoop uh, dat hij blijft. Het is een beetje een bizar seizoen geweest wat dat betreft. Hè? Inderdaad, PSV werd toch wel gezien als de torenhoge favoriet. Ja, klopt. Uh, voor het seizoen waren hun de favoriet en ze stonden heel veel voor. Maar wij hebben alle, alle toppers bijna gewonnen. Alleen tegen Vitesse twee keer voor. Vitesse was een beetje die aanschrikende ja, voor ons. Maar van Feyenoord, uh, PSV en zo, zo het Twente. Dus uh, daar Daarom zijn we kampioen. Wij hebben de grote wedstrijden we gewonnen. Precies. Wat was nou wat jou betreft het moment van dit seizoen? Uh, het zijn veel momenten, maar uh, ja, persoonlijk was het uh, Twente uit. Uh, na een moeizame week uit in de Europa League, uit in de beker. En dan uh, daar 3 winnen en ik uh, scoorde de doelpunten. Dat was voor mij een mooi moment. En ik denk ook voor de ploeg een belangrijk moment. Daar even verderop staat een uh, groot podium opgebouwd. Daar gaat het zo dadelijk gebeuren. Uh, wat verwacht je daarvan? Ja, gekkenhuis. Ik, uh, ik heb één kampioenschap meegemaakt met AZ. Dat was ook mooi. Maar ja, dit is... Uh, ik werd gehaald voor vertongen. Dat is toch best wel uh, ja, druk uh, wat ik moest doorstaan. En nu, nu ga ik helemaal los en iedereen... Geniet ervan. Dank je wel. Die klas mooi zander. En net weer Cornelis had het al over dat podium... waar het straks allemaal moet gaan gebeuren. Daar buiten bij de arena. Joris van de Kerkhof, jij staat ook in de buurt. Daar is het al helemaal, helemaal vol. Nee, je kunt het gras waar het feest op gevierd gaat worden... kun je nog heel goed zien. Er zitten wel mensen. Er staan wel mensen. Wat een mooie vlag heb jij. Ja. Weer kampioen, joh. Alweer. Alweer? Alweer, ja. En waar kom jij vandaan? Uit is gestel Ja. Ze zei in Hilversum net nog geen Brabanders. Wat doe je dan hier? Ja. Het feest vieren natuurlijk. Ja, hij is weer kampioen. Maar als je nou 15 kilometer naar het zuiden gaat... Dan moet je verdrietig zijn, omdat het rood, wit en blauw weer gedegradeerd is. Ja, het gaat om Ajax, hè. Je moet, naar, je moet naar je eigen kijken en niet naar een andere club. En je eigen is in dit geval Ajax? Ja, als Pvd is, dan maakt niet uit. Maar je moet altijd naar je eigen club kijken, Ajax. De Ajax moet dan nog... En als die van die ah, zin... He, is dan keer, ja, kampioen Heel op, veel op, rood ja. en uh, wit... met uh, de sponsoren van nu... en de sponsoren van, uh, van vroeger erop, uh, Tom. En het schema... Uh, om, uh, om half drie is de Veronica Drive-In Show uh, begonnen. Hallo. En straks komt Peter Beensen uit het stadion hier naartoe gelopen. Die gaat dan hier zingen. Danny de Bunk zingt. Dre uh, Hazes uh, junior. Ah. Dat is dubbel op, denk ik. Die zingt ook. En dan uiteindelijk om kwart voor vijf... Uh, komen um, uh, de spelers. En komt ook nog de burgemeester... Hoe oud ben jij? Ik ben twaalf. En vind elf. jij... Je bent elf. Nee, hoor. je moet eerlijk zijn. Hij is... Eerlijk zijn, hè? Ik ben twaalf. Ja, nou, twaalf dus. Met een mooie beugel. Hoe lang moet je die beugel nog? Ja. <laughs> of gaat het vandaag ergens anders over? Nou, dat denk ik wel. Heb je iets van de wedstrijd gezien of heb je hier alleen buiten gelopen? Nou, ik heb uh, thuis tot de zestigste minuut gekeken. En nu uh, ben ik hierheen gekomen. En wat maakt Ajax zo goed voor jou? Het team. Het team. Het is gewoon een leuk team. <laughs> nou, had u daarop geoefend met hem? U bent zijn vader? Nee, ik ben helemaal niks ik van hem. Oh. Maar wat Ajax goed maakt, is denk ik... Uh, dat zijn drie woorden. Frank de Boer. <laughs> nee, ik denk dat Frank de Boer de filosofie uitademt. Die, uh, die Ajax vertegenwoordigt op het moment. En ik... Uh, dat klinkt wel heel arrogant, maar ik heb een 21 jaar seizoenskaart maar wat we nu meemaken dat is wel ongekend ik bedoel, uh, iedereen heeft het al over eigen jeugd Feyenoord en dat maakt allemaal niet uit Maar als ik kijk wat er in Amsterdam gebeurt de jongens die vieren de toekomst het eerste bereiken dat is gewoon groot als ik zie de potentie helemaal van... niet in Rotterdam die figuur heb je ook ja. maar als je ziet de potentie van Andersen Kijk ja, je wat van... achterop achter op zijn shirt staat? Jansen oh. ja, Theo, Theo heeft wat anders gedaan vandaag ja. nee maar als je kijkt naar de potentie van het vieser van Andersen Visser, uh, dat, dat zijn er gewoon. ja, dus de talent zat ineens groep. En Frank de Boer wil drie erbij, bijvinden. Ik, ik hoop dat hij het doet. Ja. Ik vroeg... Het mooie is wel dat als hij er zo voor gaat staan, dan gaat hij ook een beetje zo de analyticus uithangen. Daar hebben we er eentje van in de studio, ook bijvoorbeeld, die dat ook, ook, ook heel goed kan. En uh, heel veel anderen. Maar u bent in ieder geval blij uh, dat het kampioenschap uh, uh, weer uh, gevierd kan worden. En dit is, als ik u goed begrijp, één van vijf, zes op een rij. Het is de derde op een rij, ja. dat weet u wel. Maar, maar ik ga er wel vanuit dat we de komende jaren gewoon doorgaan. Vorig jaar hebben we Vertongen verloren. Nou, verloren. Die hebben een andere stap gemaakt en hebben het goed gedaan hè, bij Tottenham. Anita, Thé Jans en Gregory van der Nieuw. Wat minder, in mindere mate, vind ik als uitsporter. Als e en dit is er ook met drie gaan. Maar ik geloof dat als talentvolle Nederlandse voetballers eh, kiezen voor een club in Nederland om een stapje tussendoor te maken, ik noem maar Van Ginkel en een maaier, zouden ze moeten kiezen voor Ajax in Amsterdam. Omdat ik denk dat Frank de Boer een eerlijke trainer is met een mooie trainerstap. Dank u wel voor dit mooie commentaar tussen alle mensen die op een grasveld staan te wachten totdat de huldiging uitgevoerd kan gaan worden om kwart voor vijf. En daar staan ook groepjes met mensen gewoon te voetballen. En je had hem bijna met je voet zo. hè? Ik had hem bijna, maar niet helemaal. Drink nog nog even door. Dat is trouwens ook mooi hier om te zien. Alle biermerken zijn vertegenwoordigd. En dat het ziet hoe, is dat precies ja. hetzelfde is. Ja, Joris van de Kerkhof ja. daar bij de Amsterdamse Alle hokjes zijn vertegenwoordigd, horen wij. Ja, Joris heeft nog wel even voor het ja. Peter Beest is geaïveerd. We gaan nog even door, want dat mag allemaal wat, koste koste wat kosten. Ja, de Amsterdamse hockeyers hebben het wat zwaarder dan de Amsterdamse voetballers. Thuis tegen Oranje Zwart en Geert de Groot. Ja, vorig jaar waren ze nog allebei kampioen van Nederland. De hockeyers en de voetballers uit Amsterdam. Nou, dat gaat uh, dit jaar niet meer gebeuren. Dat durf ik best te zeggen. Omdat Oranje-Zwart inmiddels met 3-1 Leidt nog een 8,5 minuut te gaan. Dan is het rust en dan moeten er nog 35 minuten gespeeld worden. En dat is gewoon tekort voor Amsterdam. Dat het niet meer op kan brengen om uh, Oranje-Zwart hier echt... ...partij te bieden om oranje-zwart opzij te zetten, om oranje-zwart te doen trillen. De mannen uit Eindhoven staan met 3-1 voor door Robert van der Horst. Hij scoorde de strafcorner een minuut of 4 geleden. En zojuist was het Rashid die er 1-3 voor maakte in het voordeel van oranje-zwart. En de zaak voor het team van coach Michel van der Heuvel allemaal voor elkaar is... Oranje-zwart wordt hier de leider, de winnaar van de reguliere competitie. Gaat als eerste de play-offs in. En Amsterdam, we hebben het allemaal al geconstateerd een paar weken geleden toen ze van Bloemendaal verloren. Amsterdam is er gewoon dit jaar niet bij in de strijd om het landskampioenschap. for McDonald, heerlijke muziek natuurlijk. We gaan het hebben over Frank de Boer, drie keer op rij kampioen van Nederland. Maar uh, ik kan het niet alleen, zegt hij wel. Hij heeft een hele staf om zich heen. En twee van die mensen die ook deel uitmaken van die staf, Dennis Bergkamp en Henny Spijkerman, gaan nu praten met Edwin Cornelissen. Meneer Spijkerman, even kijken of Dennis er ook nog even bij is. Dennis, <laughs> dat zijn de, de twee assistenttrainers van, uh, van de Ajax. Dat is natuurlijk ook een beetje jullie succes, uh, Henny Spijkerman. Een beetje een beetje. Oh, ja. Okay. Ja. Nou, ja, absoluut. Ik heb, wij horen erbij, maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons tweeën. Ja, er zijn zoveel mensen daarbij betrokken en uh, ja, het voelt ook als mijn kampioenschap, want ik heb eraan meegewerkt, dus uh, absoluut. Het is uh, Dennis Bergkamp wat Frank de Boer ook steeds heeft willen benadrukken, hè? het is een teamprestatie. Ja, zeer zeker. Uh, over de hele breedte eigenlijk, uh, ik wil het nog wel wat verder trekken, de breedte van de club, hè? dat je een nieuwe weg bent ingeslagen. En, uh, ja, daar hebben zoveel mensen aan bijgedragen. De talenten die nu doorkomen, daar ben je al uh, drie, vier jaar mee bezig. Natuurlijk, uh, ...in de jeugd en ja, dat hopen we nog te perfectioneren tot, uh, totdat we Europees nog meer kunnen bereiken. Want er was voorafgaand aan het seizoen wel enige scepties. Mensen dachten, ja, Ajax levert wat kwaliteit in, toch staat er weer een ploeg. Ja, zeer zeker. Maar ja, dat, dat weet je bij Ajax. Wij kunnen ons niet vergelijken met, uh, met de grotere clubs in, uh, in Europa... ...omdat die uh, natuurlijk uh, in ieder geval een andere gemiddelde leeftijd hebben hè, qua spelers. Die hebben ander uh, soort spelers. Wij moeten het hebben van de spelers die uh, tot maximaal een 2, 23ste bij ons zijn... En dan moet je het maximale uitproberen te halen. En momenteel lukt dat op nationaal niveau zeer zeker. Het is wat we Niklas Moorstander ook konden zeggen. Ook zo dat de rust er hier nu is. Ze laten zich niet gek maken. Nee, absoluut. Maar dat geldt denk ik voor ons. De technische staf. We hebben eigenlijk altijd geloofd in deze groep. En de groep ook in elkaar. En als je dat goed bij elkaar brengt. Ik kan me tenminste niet herinneren dat we dit seizoen echt excessen hebben gehad. Nog bij wedstrijden, nog in de kleedkamer of wat dan ook. We wisten wat we wilden doen. We hadden duidelijk een doel voor ogen. Die hebben we met z'n allen nagestreefd. En ja, uiteindelijk is het dan opnieuw weer, uh, is het opnieuw weer gelukt. En dat geeft ongelooflijk veel voldoening. Want hoe moeilijk is dat om die rust te bewaren? Een club als Ajax, daar is altijd rumoer, toch? Zeer zeker, maar dat is uh, natuurlijk het voordeel die, uh, nou, die, die Henny bijvoorbeeld meeneemt met zijn ervaring in het voetbal. Uh, Frank en ik nemen dat vanuit het, uh, het zijn mee. Hè? Dat, uh, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Dat je... Na een grote overwinning of na een slechte, slechte wedstrijd, verlies of gelijkspellen, wat ook. Dan kun je meteen weer schakelen richting de volgende wedstrijd. Dat is onze kracht en dat, uh, ja, dat, moet je, dat moet je koesteren, denk ik. Je noemde al die aanwas van nieuwe spelers. Het is weer gelukt aan dit seizoen. Maakt het ook dat jullie niet zo angstig zijn van wat er eventueel na dit seizoen vertrekt? Nee, zeer zeker. Kijk, het is de filosofie van de club, hè. Dat je jongens... Uh opleid voor, uh, voor topclubs in Europa. Nou ja, dat, dat weet je dat, en daar moet je mee omgaan. En voor ons ligt de uitdaging elk seizoen om gewoon weer uh, een goed team neer te, neer te zetten. Met, uh, met jongens die op dit niveau zoals je nu eindigt. Uh, dat ze daar zo snel mogelijk naartoe kunnen. En hier Spijkerman en Dennis Bergkamp in gesprek met Edwin Cornelissen. Zo meer over de feestvreugde bij de Amsterdam Arena. Eerst naar Amsterdam tegen Oranje Zwart. De eerst slotfase eerste helft. Gerard. Ja, nog twee minuten te spelen Die wedstrijd tussen Amsterdam en Oranje-Zwart. 1-3 is het in het voordeel van Oranje-Zwart. Dus. Terwijl Amsterdam wel aanvalt, maar Amsterdam ook wel weet dat het een hopeloze zaak aan het worden is. Zij hebben in de moderne communicatie veel contact natuurlijk met Laren, waar Kampong speelt. En ik heb het al gezegd, al eerder aangegeven, de enige voorwaarde waaronder Amsterdam eventueel nog in de play-off zou kunnen komen, is dat Kampong verliest. Nou, Kampong doet dat niet bij Laren staat inmiddels met 4-1 voor in het gooi. En dat weet ook de Amsterdam ploeg die hier weliswaar een strafcorner binnenkrijgt. De eerste van deze wedstrijd voor Amsterdam althans. Uh, Oranje-Zwart heeft er twee gekregen. Oranje-Zwart doet het nog steeds zonder Mink van der Weerde... het strafcornerkanon. En dan gaan die strafcorners dan weer naar Sander Baert. Die scoorde 0-1. Dan weer naar Robert van der Horst. Die scoorde 1-2. En nu is het uh, taco, uh, take, Takema natuurlijk... die de strafcorner voor Amsterdam moet gaan nemen... Oranje-zwart op de lijn, maar Oranje-zwart weet dat het uh, ja, hier in ieder geval moet winnen om uh, eerste te worden in de competitie. Daar gaat Oranje-zwart natuurlijk voor spelen. Amsterdam weet dat de zaken zo'n beetje hopeloos zijn geworden door die 4-1 van Kampong bij Laren. En komt nu Takema en die scoort weliswaar de eerste strafcorner van Amsterdam. Take Takema, 1-3 was het, 2-3 wordt het nu op dit moment. En als het uh, goed is allemaal... Dan is het de 300e doelpunt van Take, take ma in de hoofdklasse. Daar heeft hij heel lang naartoe geleefd. Hij heeft heel lang droog gestaan. Maar dat moment maken we toch even live mee in die laatste wedstrijd van het seizoen. Taketakema Takema zijn 300ste hoofdtrance doelpunt in de Nederlandse competitie. Dat is een mooi record natuurlijk. Maar Amsterdam schiet er niet veel verder mee op dat ze van 1-3 naar 2-3 zijn gekomen. Vlak voor de rust nog 15 seconden als de klok in het stadion het allemaal goed doet. En Amsterdam gaat uitverdedigen tegen oranje-zwart. Amsterdam bezig aan een hopeloze taak. Natuurlijk, om nog in die play-offs te komen. Die gaan tussen Oranje-Zwart, Bloemendaal, Rotterdam en Kampong. Want de tweede helft zal voor Amsterdam niet voldoende zijn. om te winnen van Oranje-Zwart, wellicht. En Laren zal het zeker niet gaan doen. Tegen, of zal het zeker verliezen van Kampong. Het is nu afgelopen. De eerste 35 minuten zitten erop. Een aardige wedstrijd. Maar de spanning is natuurlijk weg in dit duel. Tussen Amsterdam, de landskampioen. de scheidende landskampioen. Dat mogen we nu wel zeggen. en Oranje-Zwart, misschien de nieuwe landskampioen. Kampioen. Het is bij de Rust 2 voor Amsterdam en 3 voor Oranje Zwart. Tien jaar geleden, A Little Less Conversation van Junkie, XL en... Is toch veel ouder, oh, dus... dat nummer, nee, van Elfie, ja, zeg Ja, ja, ja. Nee, twee, veel ouder, hoor. Twee rusten donk... rust nog even. Uh, Liverpool tegen Everton in de Premier League staat nog altijd 0-0. En het geldt ook voor de topper in België. Zeer belangrijke wedstrijd voor John van der Brom. Anderleg tegen tegen standaardluik nog altijd 0-0. Dit is Radio 1. Het is precies half vier. Hier zijn de hoofdpunten met Gert Klu. Op het Leidseplein in Amsterdam is een aantal Ajax-fans aangehouden door de politie... vooral wegens het gooien van vuurwerk. Zo'n 500 supporters keken er in cafés naar de kampioenswedstrijd tegen Willem II. Na een titel werd Ajax vroeger gehuldigd op het Leidseplein... maar sinds dat een paar keer op rellen uitliep is dat verboden. De huldiging is over een uurtje naast de arena. Premier Rutte heeft op het bevrijdingsfestival in Utrecht de vrijheidsvlam aangestoken. Het was het officiële begin van de nationale viering van Bevrijdingsdag. Rutte zei dat vrijheid voor hem betekent dat je rekening houdt met anderen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 Volgens Israël worden er wapens geproduceerd voor de Hezbollah-beweging in Libanon. Israël en Hezbollah zijn aardsvijanden. En dat zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie met een file op de A1 Napeldoor naar Hengelo. Na een ongeluk tussen de afrit Lochem en de afrit Reizen 6 kilometer. Alleen de vluchtstrook is daar open. Sportradio NOS. Oké, NOS Radio. Zo maar alleen nog wielrennen, de tweede etappe in de Giro d'Italia... en de tweede helft van Amsterdam tegen Oranje-Zwart. We nou, kijken naar het voetbal van vanmiddag. Feest in Amsterdam, maar toch ook wel een klein beetje in Eindhoven. PSV en EC werd uiteindelijk 4-2, 2-0. Bovenberg eigen doel, Toyvonen met de honderdste van dit seizoen. En toen ineens Van der Velde en Amieu, 2-2, 13 minuten voor tijd... maar opluchting daarna via Lens en Locadia. En PSV, door dat verlies van Feyenoord en het verlies van Vitesse... eigenlijk officieus tweede, hè, 37 doelpunten meer en drie punten voor... We hebben Mocht eigenlijk wel zeggen officieel, maar dat mag dus niet officieus tweede, maar dus wel een uh, ticket voor de voorronde van de Champions League. Jeroen Elshoff met een denk ik toch wel opgeluchte PSV-coach, dik advocaat. Ja, nou ben je in de loop der tijden wel wat gewend geraakt, maar het was er zo'n middag hè? Ja, met 2-0 denk ik dat het de beste is gespeeld. Dan moet je, dan moet uh, nek normaal gesproken een beetje komen en dan krijg je meer ruimte en dan... Uh, maar hij nek kwam niet. En uh, bleef wel harder toch in het uh, vrij defensieve spel. En op de counter scoren ze twee goals. Ja, dan wordt het 2-2. Ja, dan, dan roep je het op jezelf af. Daarvoor hadden we al de kansen gehad om 3-1 uh, te maken, 4-1 te maken. En dat gebeurt niet. Ja, dan moet nog blij dat Lens 3-2 uh, maakt. En... Merkwaardige wedstrijd. Want uh, om over die eerste helft te, te spreken... de eerste 25 minuten van jullie was ja, een lust voor het oog eigenlijk. Ja. Nou, eigenlijk uh, controleren we, we... Maar het, het blijft moeilijk hoor, om tegen zo, een ploeg die zo defensief speelt... om die ruimte te vinden. En uh, dat deden ze goed. Of het nu nodig is de laatste wedstrijd om zo te spelen, is weer een ander verhaal. Maar dat deden ze goed. Ze stonden tactisch sterk. En uh, we hadden moeite om er doorheen te komen. Als je ook ziet, de eerste twee goals die we maken... Is, die, die komen uit een, uit een inworp. En, uh, dus bij 2-0 moet die wedstrijd eigenlijk normaal gesproken simpel een uitspelen. Nou, dan komt Nek terug op 2-2. En... Uh, nou, dan maken wij gelukkig die 3 en 4-2. Ja, je schrik je toch kapot op de bank als het 2-2 wordt, of niet? Ja, een klein beetje maar. Ja. De opluchting was enorm, dat is ook te verklaren, want jullie zijn hiermee tweede geworden. Is het. Ja, je, je bent een sportman, um, mag ik je feliciteren met een tweede plaats? Want bij sportmensen zeggen ze vaak, ja, er is maar één plek die telt.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 Nee, nee, maar dat is ook niet belangrijk. Ik nee, begrijp waar ik naartoe wil, want, ja. eh, want ik bedoel, nu is alles uh, een stuk duidelijker dan, uh, dan de dagen hiervoor. Het is voor jullie geen reden om uh, officieel duidelijkheid te geven in wat er gaat gebeuren? Nou, ik denk dat het voor iedereen het al duidelijk is. En, uh, na Twente komt er een persconferentie en dan zitten alle partijen erbij. Uh, intern was het er lang allemaal bekend. En, uh, dus wat dat betreft voor ons uh, wordt het bekendgemaakt na Twente. Is het dan wel een extra emotionele middag voor jou? Nee, nee. Ik heb met, maar dat zei ik ook al voor deze wedstrijd. Ik heb met ontzettend veel plezier gewerkt. En, uh, en uh, goede wedstrijden, minder goede wedstrijden. Maar op zich was het een, een heel boeiend jaar voor mij. En uh, nou, dan ben ik blij dat we afsluiten met uh, de tweede plaats. En, en donderdag weer een andere wedstrijd. Weet je wel waar je volgend jaar zit dan? Dat, dat weet ik nog niet, nee. Ja, een andere wedstrijd, niet zomaar eentje. De bekerfinale tegen AZ. advocaat was dat in gesprek met Jeroen Elsoff. En waar PSV dus vandaag won in Eindhoven... verloor Feyenoord vandaag in Den Haag met 2-0 van ADO de doelpunten werden voor de rust al gemaakt door Van Duinen en Holla... vanaf 11 meter. En vlak voor tijd was er ook nog een gemiste penalty voor Feyenoord. Graziano Pelle, die faalde. Ja, een Aro kan zich door deze overwinning nog altijd plaatsen... voor de Europa League playoffs. Maar Feyenoord is het zicht op die tweede plek nu verloren. Frank Noeks in gesprek met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Om iets te bereiken in het seizoen, hè, om kampioen te worden... of in dit geval de tweede plaats waar jullie voor gingen... Dan, dan moet je, zeggen we toch vaak, je slechte wedstrijden winnen. Dat had vandaag toch zomaar gekund? Ja, dat klopt. Op basis van, uh, van de kansen absoluut. Want ik denk dat we misschien wel vijf, zes echt open kansen gecreëerd hebben. Maar vaak, uh, en dat zie je vaak terug in het voetbal, je, je dwingt te weinig af. Omdat je, vind ik, uh, ja, niet, niet de absolute wil hebt uh, gehad in deze wedstrijd om, uh, om niet te verliezen of in ieder geval de wedstrijd te winnen. En, ja, dan is uh, dat in de voetbalrij zo. Dan, dan dwingen je dat niet af. En het valt de bal je ook net niet uh, binnen paal erin uh, en er net buiten. Nou ja, dat was een wedstrijd zoals vandaag. Dat, die gebrek aan bevlogenheid, kun je, dat, kun je dat plaatsen? Kun je dat begrijpen? Verklaren? Nou, moeilijk. Moeilijk. Uh, dat heeft altijd ook te maken met momenten in een wedstrijd nu, natuurlijk. Je komt uh, redelijk snel achter in een wedstrijd. En daarvoor oogden het ook al niet solide. Nee, klopt. We waren zoekende. We werden een beetje verrast door ADO, hoe ze speelden. Ja, en dan zie je een stukje onervarenheid in, in, in een stukje organisatie. En dan zie je te veel spelers uit hun positie lopen. Te weinig rust in het spel. Nou, daar, daar moeten wij de winst in gaan zoeken richting het volgende seizoen. Om dit soort wedstrijden niet op deze wijze te verliezen. Want, eh, kun je daar de vinger op leggen, waarom worden jullie dit jaar geen tweede... Nou, omdat we, en dan met name in onze uitwedstrijden, te veel wedstrijden hebben gehad. waarin we, als we niet goed zijn, kwetsbaar zijn. Maar ook als we niet goed zijn, toch, toch de scherpte te hebben voor de kool. En dat, dat, is, dat is bij RKC geweest, dat is bij Zwolle uit geweest. Nou ja, als je die wedstrijd optelt, hadden we misschien wel de meeste kansen gecreëerd in die wedstrijd. Maar je maakt ze niet af. En omdat je. Denk ik, uh, de absolute wil dan te weinig hebt. En, uh, dat is dat toch heb gek? Al... Ja, dat is gek, maar ja, dat, dat gebeurt wel in de voetbalrij. Uh, daar heb ik ook niet altijd een verklaring voor. Ronald Koeman dus, met Feyenoord verliezend bij ADO Den Haag... en het zicht op de tweede plaats kwijt. We gaan weer eens naar Amsterdam. Het zicht op de eerste plaats is daar volledig intact gebleven... en dus is daar straks een huldiging Joris van de Of Jij ja, bent daar in de buurt, weet je, omringd door vele mensen... en vele merken bier. hebben we in de vorige bijdrage kunnen horen. Stroomt het voller en voller? Het stroomt voller en voller. En wat wel heel mooi is om te zien, mevrouw, meneer... jullie, zijn, jullie hebben de kampioenschaal hier bij de hand, hè? Ja. Dat klopt, van papier... Jullie zijn er zo, oh, je hebben er twee, wow, jullie hebben er drie. Voor, voor de verzamelaars. <laughs> ja, okay. En daar staat kampioen van Nederland, Ajax 2012-2013, Eredivisie. En die fotograferen jullie op allerlei manieren? Ja, fotograferen we, zetten we op Facebook en dan krijgen we reacties. Ja, van mensen die dat niet leuk vinden. Bij ja, u uit de buurt? Bij ons uit de buurt, uit, uit over. <laughs> en dan kunt u nog wel thuiskomen dan? Ja, wel thuiskomen we altijd, hè. Maar op het werk is een tweede... En, en wat maakt dit kampioenschap voor jullie dan zo bijzonder? Dat jullie daar vanuit Eindhoven hier naartoe komen. U bent erbij toch? Ja, ja dat klopt. U wijst ik ben er wel er bij, naar hem. Maar... maar vooral voor hem. Uh, ja, hij is echt een ras, uh, Ajax ziet. Uit Eindhoven, waarom is dat zo bijzonder voor u hier om hier in Amsterdam te zijn? Ja, omdat, uh, omdat ik vind dat hier toch altijd nog het beste voetbal gespeeld wordt. Er zijn veel mensen het niet mee eens, maar dat is wel mijn drijfveer om hier uh, elke week weer te komen. En als ze tegen PSV moeten, dan moet u eerst met de trein hier naartoe en dan weer terug. Ik kijk altijd in de wedstrijden hier uh, in de arena. Uitwedstrijden ga ik uh, nooit meer naartoe. Van wie is die handtekening op je shirt? Van André Ooyer. Dat is toch nog een beetje een PSV er dan. Ja, maar hij heeft toch wel hier, hier bewezen dat hij uh, eigenlijk wel bij Ajax thuis hoort. En uh, ja, ik vind het jammer dat hij bij PSV waarschijnlijk aan de gang gaat. Voor mij zou hij uh, hier in de arena aan de gang mogen. Goeie, goeie kerel. Veel plezier uh, vandaag. Uh, dit is uh, rondom het stadion. Als je dan een beetje verder loopt, uh, zuidoost in, die grote torenflets allemaal aan alle kanten. Dan zie je daar tussen de flats en uh, tussen de kantoren uh, zie je daar een groot uh, podium staan. En op dat podium komen de mannen om kwart voor vijf uh, om, uh, om gehuldigd uh, te worden. En daar kunnen dan mensen naartoe voor alle leeftijden. U, hoe oud bent u? Ik ben 28. En jij? Zes. Uh, en vind je het stoer om wat vind je er stoer aan om hier zo tussendoor te lopen tussen al die mensen? Uh, leuk. Ja, wat, wat is er dan leuk aan? Ik ga even door mijn knie hoor, dan kunnen we elkaar ook aankijken. Uh, als er zoveel Ajax ziet rondlopen. En jij bent ook Ajax ziet met jouw Ajax-shirt uh, nu aan met die drie sterren erop. Ben je zelf kampioen geworden dit jaar? Mm, nee. Maar wel gescoord? Ja. Hoeveel gescoord? Ik niet meer. En dat ene prachtige doelpunt van je, hoe ging dat ook alweer? Nou, dat ging... Uh, Kijat, één keer van de middellijn en één keer gewoon in het... Uh, één keer uh, van de corner. En jij schoot dan vanaf de middellijn zo het doel in? Ja. Mooi, en u juichen? Ja, natuurlijk. Trotse vader en trainer, hè? Oh, de trainer ook nog. Ja, ja, ja. En uh, wanneer speelt hij dan hier aan de andere kant van dit glas? Ah, uh, nou, ik verwacht nog een jaar of drie en dan uh, kan hij naar de toekomst. Dus, uh, <laughs> ja? Ja, natuurlijk. Zo Ziet goed is hij wel. Goed uit, absoluut, ja, hoor, talentje. En, en uw toekomst is dan ook verzekerd. Uh, ja, dat hoop ik toch. Ja, beter als nou. Nou, <laughs> oh, dat is mooi. Dat is dit loopt er dus allemaal rond. En uh, als je nog wat verschil wil, Dag meneer, is dat langs de lijn? Dat is hem. Nou? de lijn. Wat een pracht hey, bij zich. Hij is kampioen, hè? Hey. Hey. 33, kom eraan. Ja, de 33ste komt eraan en hij zei het, nou bijna dronken. Ja, de 33ste komt eraan en de grote vraag is natuurlijk, is Frank de Boer ook weer bij als coach van Ajax? Die 33ste zullen ongetwijfeld een keer gaan komen. Zojuist werd hij voor de derde op een van de keer dus kampioen met Ajax. Hij mag zich in een mooi rijtje scharen met daarbij Rinus Michels en Louis van Gaal. De coach van Ajax in gesprek met Joep Scheudig. Je was een lerende coach en dat ben je nog steeds, zeg je. Maar waar, waar, waar houdt dit op? Nee, ik hoop dat het nooit op eindigt, want hier doe je het uiteindelijk allemaal voor natuurlijk. Ik ben niet coach geworden om maar voetbal te spelen. Uiteindelijk ben je coach geworden om okay, spelers beter te zien worden, maar uiteindelijk ook om prijzen te winnen. Is jouw grootste verdienste geweest dat in tegenstelling tot PSV en zelfs Feyenoord... jij de druk kan weghouden bij jouw team? op titelstress, dat bestaat. Ja, maar druk... PSV heeft net zoveel druk als ons en Feyenoord. Ook. Misschien Feyenoord in mindere mate, omdat ze nog in opbouw zijn met een jong team. Maar PSV heeft altijd die druk ook. En zoals wij dat ook hebben. Dus ik geloof daar niet zo in kampioonstress. Wat geeft jou het meeste voldoening aan deze titel?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 Nou, ik denk zelf ook PSV thuis weer. Dat was een heel belangrijk uh, moment. Dat je, dat je weer in Twente uit dat had ik ook het gevoel. Het waren allemaal belangrijke wedstrijden dat je er moest staan. En dan waren we echt de bovenliggende partijen. En nou, dat geeft je heel veel zelfvertrouwen als, uh, als de stafzijde. Maar ik denk ook zeer zeker naar de spelers. Frank de Boer, nuchter als altijd. Nog niet door het bier beneveld, De winnende coach van Ajax dit seizoen. We gaan naar de hockeyruststanden. SCAC Den Bos 0-1. AGC Pinoquet 0-0. Lare Kampong 1-5. Voordaan Rotterdam 0-2 en Scharweide Bloemendaal 2-3. Gerard de Grote wel die uitslagen zo optellen. Amsterdam oranje-zwart. Dan kijk je naar een aardige wedstrijd. Maar het gaat er niet echt meer om, hè? Gaat nergens om, natuurlijk. Amsterdam is uh, uitgespeeld. Weet van die 1-5 uh, in uh, Laren. Kampong gaat gewoon die wedstrijd winnen. En dan kan Amsterdam uh, nog zo braaf zijn best doen. En dit duel winnen. Terwijl Oranje-Zwart nu via Sander Baard inmiddels op. Uh, 4-2 komt na de rust, weer een strafcorner, weer raak. Ze hebben die van der Weer eigenlijk helemaal niet meer nodig bij Oranje Zwart, zou je zeggen. Hij loopt nog steeds met zijn been in het gips. Is er in ieder geval de eerste ronde van de play-offs die aanstaande donderdag beginnen niet bij voor Oranje Zwart. Heel misschien als Oranje Zwart de finale mocht halen voor het Nederlands kampioenschap. Dat hij er dan weer bij is, dat is natuurlijk na de Pinksterdagen. dagen. Dus daar zit nogal wat tijd tussen, dan heeft hij mogelijkheden om te herstellen. Pinkster is overigens een mogelijkheid voor Amsterdam. Om in ieder geval nog het seizoen een beetje te redden. Want het is toch wel teleurstellend dat je als landskampioen niet eens de play-offs haalt. Het eh, competitie extraatje om kampioen van Nederland te worden. Dan hoef je niet eens je titel te prolongeren. Maar daar hoor je natuurlijk als... Eh... Kampioen, als verdedigend kampioen wel bij te zijn bij die strijd om het landskampioenschap. Daar is Amsterdam niet eens bij. Maar ik zei het al, ze kunnen het seizoen misschien goed maken tijdens het Pinksterweek einde. Want dan is er de finale van de Euro Hockey League. In Bloemendaal wordt dat gespeeld. En daar is Amsterdam op basis van natuurlijk het seizoen vorig jaar. Daar is Amsterdam nog steeds bij. Die rondes zijn ze allemaal doorgekomen. Dus ze mogen gaan proberen om Europees kampioen te worden. En ik zei het al, dan heb je toch in ieder geval nog een klein kroontje gezet op een verder moeizaam seizoen. Amsterdam staat achter tegen Oranje-Zwart met 4-2 nog 27 minuten te spelen. Gisteren begon de Giro d'Italia met een sprint en dus een overwinning voor Mark Cavendish. Vandaag de tweede etappe, een ploegentijdrit in de buurt van Napels. Wat mogen we daarvan verwachten, Gio Lippens? In ieder geval vuurwerk, het allereerste vuurwerk. Eh, terwijl ik mezelf nu terughoor in mijn eh, koptelefoon, eh, als dat even verholpen kan worden, zou dat heel mooi zijn. Ik kijk in ieder geval naar gespannen gezichten, gespannen gezichten, met name bij de renners van Blanco, de Nederlandse ploeg, ploeg met Robert Geesink. Die staan op het podium, het startpodium in Ischia. Daar wordt gestart op het eiland voor de kust van Napels. Zon vandaag. Het ziet er prachtig uit. Vanmorgen is iedereen met de boot, met de veerboot overgekomen vanuit Napels. De finishplaats van gisteren. En zijn ze naar Ischia toegekomen. En de etappe van vandaag. Die ploegentijdrit over Dikveert. 17 kilometer gaat naar Forio over een vakantieeiland, want dat kun je toch wel zeggen... als je kijkt naar de bebouwing hier op dit eiland. Blanco inmiddels gestart. Zij zijn onderweg voor die belangrijke ploegentijdrit. Want hier moet je natuurlijk zorgen... Dat je met de concurrentie relatief in het spoor blijft. Dat je niet te veel tijd verliest. Dat geldt met name voor Robert Gesink die zijn zin heeft gezet op het algemeen klassement in deze Giro. En dan met name zal moeten toeslaan in het gebergte. Maar in zo'n ploegentijdrit daar worden toch altijd de eerste verschillen gemaakt. De man in het roze die komt straks pas van start natuurlijk als allerlaatste. De ploeg van Mark Cavendish is ook de ploeg die leidt in het ploegenklassement. En Mark Cavendish mag straks als laatste van start gaan met zijn ploeg. Dat zal dan gebeuren tegen een uh, uur of. Uh, dan moet ik even kijken hoe laat dat precies is. 16.46 uur. Dat is namelijk de precieze starttijd van Omega Pharma Quickstep. De ploeg van Mark Kevin die gisteren in die gemankeerde Massa Sprint. de uiteindelijke etappe overwinning pakte. Blanco is onderweg. ag r is onderweg. ag onder andere met Pozzo Vivo. Toch ook een redelijke outsider in deze Giro. En als eerste ploeg is gestart. de ploeg van Columbia. Dat is een ploeg die niet echt gespecialiseerd is, zo mag je dat wel zeggen, op dit technisch moeilijke onderdeel op deze ploegentijdrit. Zij zijn alweer een minuutje of tien zo'n beetje onderweg. Een lastige tijdrit, dat is het zeker, want het gaat op en af. Met name het laatste stuk is erg technisch een gevaarlijke afdaling. Daar moet de ploeg in ieder geval zorgen dat ze goed bij elkaar blijven en dat er geen ongelukken gebeuren met die dichte achterwielen. Maar dat is nog ver weg voor de Blanco ploeg. Blanco ploeg inmiddels twee minuten onderweg, nog niets te zeggen over de tijden. Bij het voetbal wilde het niet helemaal lukken. Gerard, eindhoven winnen van Amsterdam, maar bij het hockey wel, hè? Ja, het is inmiddels 2-5 geworden via Bob de Voogd. Uh, ja, je zegt het al, het uh, is uh, een wedstrijd die uh, nergens meer om gaat. Behalve dan misschien voor Oranje-Zwart willen ze eerste worden in de reguliere competitie. Dan moeten ze in ieder geval uh, de nummers twee, en die staan twee punten achter uh, Oranje-Zwart. De nummers twee, moet ik zeggen, Bloemendaal en Rotterdam uh, achter zich houden... Oranje Zwart heeft 50 punten en Bloemedaal en Rotterdam allebei 48 punten. Nou, Oranje Zwart doet er van alles aan om dat te voorkomen. En dat lukt uitstekend hoor tegen Amsterdam. Dat gedemotiveerd hier loopt de hockey. Dat doet zonder Santi Freitja. Hij wordt rust gegeven. Hem wordt rust gegeven. Vanwege een knieblessure. Omdat hij straks bij de Euro Hockey League. Ik zei het al. Dat kan misschien het Amsterdamse seizoen nog een beetje goedmaken. Santi Freitja, de Spaanse international die bij Amsterdam furoren maakt. Hij speelt dan wel weer mee met Amsterdam. Om te kijken of ze Europees kampioen kunnen worden. Vandaag buiten de ploeg gelaten door Taken van der Honert. De coach van Amsterdam. Tegen Oranje-Zwart, dat inmiddels met 5-2 voor staat. En ja, nogmaals, Oranje-Zwart laat zien dat het hier wel degelijk een gedegen ploeg heeft. Weinig aanvallende impulsen laat zien. Ook vandaag niet. Ze spelen veel achter de bal. Het is het spelletje dat we kennen van Michel van der Heuvel. Maar hij kan daar een heel eind mee komen. Hij is er ooit bij Bloemendaal als coachkampioen van Nederland. Mee en oranje zwart een van de kanshebbers natuurlijk, ook voor de landstitel dit seizoen. MUZIEK In 1974 werd Feyenoord overigens landskampioen onder leiding toen van Wiel Curver... Of Sweet Home Alabama van Lillard Skiddert. RKC tegen Vitesse eindigde vanmiddag in Waalwijk in 3-2. Het stond snel 2-0 voor RKC door goals van Braber en Lieder... Maar toen was er een rode kaart naar 2-man geel voor Noordin Bukari van RKC. En Vitesse kwam terug in de wedstrijd. Vroeger de tweede helft 2-1 van der Heide. En op een gegeven moment werd het zelfs 2-2 door Havenaar. Maar Duits uit een penalty vanaf 11 meter zorgde voor de verlossende 3-2 voor RKC. En omdat Roda niet wist te winnen in Breda van NAC is RKC nu veilig. Jan Roels met een opgeluchte coach van RKC, Erwin Koeman. Hoeveel biertjes heb je al op? 1 grote glimlach op je gezicht, eh, opgelucht natuurlijk, hè? Ja, nou ja, kijk, uh, we zaten in een hele moeilijke fase. Uh, een aantal nederlagen geleden stond er nog maar één punt voor de Broda. Ja, uiteindelijk is dit uh, voor ons een droomscenario. Uh, als je thuis van Vitesse wint, doe je het sowieso al heel goed. Maar als je dan drie kwart wedstrijd met tien man speelt... ja, die jongens hebben uh, echt een topprestatie geleverd. Uh, 90 minuten, uh, 95 minuten eigenlijk. Uh, gewoon geweldig gewerkt. Met, met hun hart. Ze hebben voor de club gespeeld. dus zie je echt. Ja, en als je dan uh, na 2-0 de 3-0 op je schoen hebt vlak voor uh, rust. Daarna 2-2 en dan toch nog de kracht hebt met een man minder om een strafschop uh, te krijgen. Binnen te schieten. En uh, op enkele hachelijke situaties na in ons strafschopgebied. Ja, de overwinning te pakken. Ja, dat is geweldig. Leuk vak dan trainer hè? Ja, nu is het het mooiste vak van de wereld. Maar dat is niet altijd zo. <laughs> Even naar die wedstrijd. Jullie komen 1-0 voor. Dan dat moment met Boukari. Hoe heb je hem vervloekt? Nou, ik heb nog niet met hem gesproken. Dus uh, dat, dat komt morgen wel. Ja, dit is helemaal gek. is dom. En wat hij gezegd heeft, weet ik niet. Oké, okay, als je dan een keer geel krijgt. In zijn ogen was het waarschijnlijk een strafschop dat hij op een hand speelde. Dan ga je ageren. Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar als je dan geel krijgt en, en je blijft lullen, ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Het is eigenlijk het slot van het seizoen voor u. Alles is beslist. Jullie zijn veilig. Volgende week nog een wedstrijd. Um, wat is de kracht van RKC geweest? En wat is het manco geweest? Nou, de kracht van RKC is altijd geweest. Uh, collectief. Kijk, wij hebben al... Het brak er de laatste week een beetje aan, hè? Ja, ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik uh, een aantal keer uh, teleurgesteld ben. In sommige spelers. De, die dachten van, uh, dat ze het wel konden. Als je bij RKC speelt, dan moet je gewoon keihard voor je, voor je hobby en voor je centen werken. Als je echt een hele goeie bent, dan, dan, dan ga je getransfereerd worden. Wat misschien dit jaar ook weer gaat gebeuren, maar je moet wel weten waar je vandaan komt. En het collectief is het allerbelangrijkste. En dat heeft in sommige momenten aan ontbroken. En daarom heeft het zo lang geduurd voordat wij uh, veilig waren. Wat betekent dit voor jou? Jij blijft gewoon bij RKC, nu is in de eredivisie blijven? Uh, nou ja, zoals uh, afgesproken gaan we dit seizoen evalueren. En dat doe ik ook. En, uh, ik heb nog een contract. Uh, er staan ook uh, clausules in. Dus... Daar doe ik op, dat je dus ook weg zou kunnen. Ja, dus, dus we gaan deze week uh, gelukkig daar uh, nu al uh, over praten. Dus, uh, en nu moet het ook zo zijn dat RKC uh, al met het nieuwe seizoen bezig is. Want ook dit jaar zullen er waarschijnlijk weer een aantal jongens vertrekken. En uh, ja, uh, zo, volgend jaar wil je toch wel weer een volwaardige Eredivisieclub hebben. Erwin Koeman dus, winnend van Vitesse. En Vitesse, wat daardoor definitief het zicht op de tweede plaats verloren heeft... en zich dus plaats voor de voorronde van de Europa League. De vreugde dus in Waalwijk ook iets verderop in Breda. Grote vreugde, zag het even niet naar uit. 3-1 stonden ze achter tegen Roda, was belangrijk. 2-3 ten voorde. En toen kwam hij daar, de 36-jarige, volgens onze verslaggever te plekken bijna 37. Dat klopt, binnen een jaar wordt hij dat. 36-jarige Leurling dus, 3-3 schitterende assist. 4-3 hooi en 5-3 andermaal, heerlijk stift. Allemaal kijken vanavond. Anthony leurling. je kunt er nooit genoeg van krijgen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat hij bij 2-3 een overtreding maakte... waar hij met geel niet zo slecht wegkwam. Maar daarna was het toch wel even de leurling show Filip Koken praat met de 36-jarige. Anthony, ben je erg aangedaan na deze overwinning? Ja, ja is het is de reactie van het publiek en van mijn ploeggenoten. na mijn wissel en, uh, en na mijn doelpunten... Dat op 36-jarige leeftijd, uh, ja, had je, ja, dat is een jongensdroom eigenlijk. En, uh, ja, als je in deze wedstrijd waarin je drie en achter staat... en uh, met twee van dat soort doelpunten en, uh, en twee assists in de ploeg kan helpen... en, en daardoor ons veilig schieten, zeg maar, uh, ja, dat is een on, on, onbeschrijfelijk gevoel. En, ja, goed, uh, groot compliment ook aan de ploeg dat we met 1-3 uh, ons onder de rug rechten en, en, en de wedstrijd omdraaien. Ja, het gevoel is uh, onbeschrijfelijk. Het was wel een wonderlijke ommekeer in de wedstrijd hè? na een 3-8 stand. Ja. Ik zeg heel eerlijk: tot 1-3 gaf, gaf ik voor ons spel geen stuiver. Weet je, we speelden zo, uh, zo slap. Ik weet niet wat het was bij Rode. Had het, die hadden veel meer het geloof dat, dat die wedstrijd gewonnen moest worden, leek het wel. De, wo, de Wels wonnen we niet. Heel even toen we 1-1 maakten, toen, toen zag je in de ploeg van de gebeurde wat. Ja, en ik zeg eerlijk: toen we 3-8 kwamen, had ik het geloof niet meer. In. Ja, dan maak je 3-2 en dan uh, op het moment dat ik zo die 3-3 maakte... Ja, toen zag je in de ploeg van dit gaan we niet meer weggeven. En als je dan 4-3 en 5-3 maakt, ja, dat is ongelooflijk. Je maakt twee wondergoals. Daarvoor maak je ook nog een overtreding waarvoor je geel krijgt. Waarbij je in ieder geval de scheidsrechter de mogelijkheid geeft om aan Rood te denken. Ja, dat was geen slimme overtreding. Maar het was wel weer eentje eigenlijk om uh, een beetje de ploeg en mezelf wakker te schudden. Want ik zelf zat ook niet in de wedstrijd. En ja, goed, uh, ja, daar heb ik geluk dat hij dat misschien het dat te geel geeft... Maar ik uh, praat nu liever over die doepunten dan, uh, dan over die kaart. Maar dat is wel een moment in de wedstrijd dat, uh, dat, dat we eigenlijk als ploeg... Uh, ik zei in de rust, weet je, weet je, als, we, als, we, als we van het veld afstappen met een nederlaag... dan moeten we wel alles aan gedaan hebben. En, ja, na 1-3 uh, had ik het gevoel dat gebeurt niet gebeurt meer. Gelukkig staan we hier met 5-3 overwinning. Precies, 5-3. Anthony Leurling goed voor twee doelpunten vandaag tegen Roda JC. En Tommy Haas, hij is inmiddels 35. Hij heeft juist het ATP-toernooi van München gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Philip Kohlschreiber in twee sets. Ajax is kampioen geworden. Zo alles over de huldiging in de buurt van de arena. En nog veel meer reacties na vieren. Tot zo. Op 1.